In de Oostenrijkse Alpen zijn in een dagtijd drie Duitse bergbeklimmers om het leven gekomen. Het gaat om twee mannen van 50 en een van 60. Ze stierven bij verschillende incidenten in Tirol, melden de autoriteiten. Door slechte weersomstandigheden kostte de reddingsdiensten veel moeite om bij de slachtoffers te komen. De 19-jarige Canadese tennister Bianca Andreescu heeft de US Open gewonnen. Ze versloeg Serena Williams in straight sets 6-3 en 7-5. Het is voor Andrescu de eerste keer dat ze een Grand Slam toernooi wint. Serena Williams probeerde in New York haar 24ste Grand Slam titel binnen te halen. Waarmee ze het record van Margaret Court zou hebben geëvenaard. Het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt en er trekken enkele buien over het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen zon en wolkenvelden met in het westen en noordwesten enkele bui. En in het oosten en zuidoosten meer regen. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.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 Get me out here in the sunshine Nobody does it quite like the west side Get me two beers and a flat line, oh Welcome back to your memories You will take the time to go down that road again Boy, I like the clothes you wear But I'm looking at the pool and I just think why if we were under there? taking it to the taking it to Take your just just just just just just just just just just just just just just just just just just That I